Zes uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben in Scheveningen meegedaan aan een stille tocht... voor de vrouw die op 4 mei werd doodgestoken in de Scheveningse bosjes. Ook de Haagse burgemeester liep mee. en Veel mensen hadden hun hond bij zich... omdat de vrouw werd gedood bij het uitlaten van haar hond. ChristenUnie-leider Zegers zegt dat zijn partij in het Europees Parlement... niet in dezelfde fractie wil zitten als Forum... De ChristenUnie zit samen met de SGP in de fractie Europese Conservatieven en Hervormers. Forum wil zich daarbij aansluiten, maar zegers en veel ChristenUnie-aanhangers... hebben daar inhoudelijke bezwaren tegen. De partij denkt nu na over een overstap naar een andere Europese fractie. De SGP roept Forum voor Democratie op om het kabinetsbeleid te steunen in de Eerste Kamer. Volgens SGP-leider Van der Staaij zoekt het kabinet anders zijn heil bij links... Hij hoopt dat het kabinet een centrumrechtse koers houdt. De coalitie verliest binnenkort zijn meerderheid in de Eerste Kamer... en is dan afhankelijk van de oppositie. De verkiezingen in Australië zijn zo goed als zeker gewonnen... door de conservatieve coalitie van premier Morrison. Die heeft tenminste 74 zetels veroverd in het Huis van Afgevaardigden... en dat was niet verwacht. Opiniepeilers hadden een zege voorspeld voor Labour... maar die partij blijft vermoedelijk steken op ruim 65 zetels. Action Mobil haalt buitenlandse oliewerkers weg uit Irak, meldt persbureau Reuters. De maatregel zou te maken hebben met de aanhoudende spanning tussen de VS en Iraks buurland Iran. Deze week trokken de Amerikanen een deel van het ambassadepersoneel terug... uit de Iraakse hoofdstad Bagdad en uit Erbil. En de achtste etappe van de Ronde van Italië is gewonnen door de Australier Caleb Ewan. De Italiaan Viviani werd tweede en de Duitse kampioen Ackerman derde... De Italiaan Valerio Conti behoudt de roze leiderstrui. Het weer verspreidt over het land een paar buien, mogelijk met onweer. Vannacht nevel of een mistbank. Morgen veel zon, maar ook buien, mogelijk met onweer. En 20 tot 24 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 En Pretty Belinda. Nou, Lekker de muziek hier vanaf de Tolweg Tina. En ik dacht, nou laat ik eens een ander plaatje zoeken. Een plaatje uit uh, ja, ver vroeger vervlogen jaar toen, toen radio uitzende niet nog, eigenlijk officieel. Maar goed, uh, ja, de Piraterij heette dat toen. En ja, uh, ik heb een plaatje gevonden. En dat, uh, ik heb me laten vertellen dat dat een broer is van Melchior Rietveld. En uh, ja, tegenwoordig ook uh, producer. En John Christie.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 Ja, ja, John Christie, Amore mio. En dat allemaal vanuit Zandvoort. Tot de klokjes van 7 uur. Entertainment for you. En we gaan uh, lekker naar de Los Lobos en La Bamba.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 Het is ideaal weer om uh, inderdaad uh, een beetje te windsurfen. De servers waren dit. En uh, u luistert nog steeds naar Entertainer 4 tot de klokjes van 7 uur. Uh, dat allemaal vanaf de Tolweg 10A. En uh, we gaan verder met Bertha van Beek. Jij was de liefde van mijn leven.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 liefde van mijn leven. En we gaan naar de... Oh Koen, ja, cool, En dan hangt de peestje in de lucht, hoor. gaat komen Blijft voor iedereen een vraag Je moet je dag zelf kleuren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 Pray <laughs> when I had my first date with a beautiful girl and since that evening you've been my friend Elvis I remember Elvis Presley Lord how I love to hear him sing so I'll adore him just forever The Golden Memory 1977, Danny Mirror En I Remember Elvis Presley U luistert naar Entertainment For You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 Waarom heb je nooit gezegd hoeveel je van haar houdt? Waarom heb je nooit gezegd wat jij voelt? Nu ze jou niet meer begrijpt, is het misschien te laat? En heb je spijt als zij jou straks voorgoed verlaat? Waarom heb je nooit gezegd, hey Ma, ik hou van jou? Ga naar haar toe en kijk haar even heel diep aan. Als zij jouw ogen ziet, dan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 Ah, soms heb je dat wel eens zo'n dag. Dan heb je een beetje splakgebleek? komt door het zonnetje, denk ik. You ask me if I love you and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly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 The insecurity, some tenderness survives. I'm just another rider, still trapped within my truth. A hazard and prize fighter, still trapped. At times I understand you, and I know how hard you try. I watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for... Brother or a sister But then the passion ze And sometimes, when we touch, en ik ga het, ja, zoals gewoonlijk eigenlijk, een, een plaatje draaien, en voor mij de helft. en dat is Mladen Gordovic, en daar heb ik het over Tigo Tigo Morissumi. Zvierajte No czas pieśmu samozadniu Bila je jedyna жена w mom żywotu Mekwietario i polubikosukad nemogu ja ticho, ticho more szumi o pesobe lleno i me ali ona we zijn niet gehoord, we we zijn niet Is me, samozijn. Was zij de enige vrouw in mijn leven. De kwetterij, de liefde, de zucht,